Erdogan kondigde aan dat hij consensus zal zoeken voor een nieuwe grondwet. De oude grondwet stamt nog uit de tijd van de militaire dictatuur. De EU ziet een democratische grondwet als voorwaarde voor een drugs EU-lidmaatschap. Dat lidmaatschap is in Turkije nauwelijks nog een kwestie. De laatste jaren gaat het Turkije economisch zo voor de wind dat het EU-lidmaatschap nauwelijks nog wordt gezien als een aantrekkelijk perspectief. Het Syrische leger wil vanuit Jisr al jugur doorstoten naar de stad Ma'arat al-Nouman. Dat meldde bronnen van het leger aan de BBC. Ze zouden korte met willen maken met betoog die naar Ma'arat al-Nouman zijn gevlucht. Gisterochtend trok het Syrische leger de stad Jisr al jugur binnen naar eigen zeggen om de rust in de stad te herstellen. Volgens de Syrische regering hadden opstandelingen uit Jisr al jugur 120 agenten gedood. Inwoners zeggen dat het om muitende agenten ging die door de Syrische troepen zelf zijn vermoord. De afgelopen dagen zijn duizenden Syriërs naar Turkije gevlucht. Bij de grens zouden nog eens 10.000 Syriërs de oversteek willen maken.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 Het weer bewolkt met af en toe regen, maar hier en daar ook wat zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 richting Amsterdam. 2 kilometer bij Oudekerk aan de Amstel. A9 richting Amstelveen. 2 kilometer bij Heemskerk na een ongeluk. De rechterreis is daar dicht. En de A13 richting Rotterdam bij Delft. Een file van 2 kilometer door bezoekers aan IKEA.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 36 in Zandvoort Zandvoort heeft het En jij belift het Zon, Zon. Zee Zandvoort en z Zomer zomerhits. ZFM Dit is de zomer van ZFM Met, Met nu De muziekboulevard Zo, even na twee uur welkom bij weer een uur lang Race Radio op uh, CFM. De Pinkster races op circuitpark Zalvoort. En daar moeten ze heel snel bandjes gaan wisselen. Want uh, ja, we merkten wel hè, buiten het regent. Dus uh, ja, voordat uh, de Clio Cup gaat uh, rijden, snel even andere bandjes eronder zetten. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars, uh, goedemiddag Rob. We zijn er weer. We zijn er weer. We zijn er weer. Race radio tot aan vijf uur. En wat gaan we allemaal doen, eh, Albert-Jan? Wat kunnen de luisteraars verwachten? We gaan racen, racen en nog eens racen. En zoals je net al zei, we komen in de, de, de start van de Clio Cup. De racecar Euro Series, dan natuurlijk uh, uh, het hoogtepunt van uh, vanmiddag. De HTC Dutch GT4, de laatste race. Gevolgd door de Formula Swift en de Vision Legends Car Cup. Dus Willem en ja, Joop, Jaap, die zijn uh, op het circuit aanwezig. Dus gaan we gaan veelvuldig contact met hun zoeken. We gaan natuurlijk even om half drie even naar het weer kijken. Kijken of het blijft regenen vanmiddag. Dus of ze op banden het wel, maar... Als op regenbanden kunnen blijven en natuurlijk ook even vooruitzicht voor de komende week. Voor de rest veel sportnieuws van binnen en buitenland. Oké, okay, dat de komende drie uur lang bij CFM Race Radio. Zo dadelijk weer snel over naar het circuitpark zal voort naar Willem van Dezen voor de start van de Clio Cup. weliswaar vandaag maandag, maar toch ook een klein beetje zondag, hè? Een klein beetje zondag, want we hebben natuurlijk allemaal lekker vrij. Jullie, de YouTube Sunday, bloody Sunday bij CFM Race Radio. Zo dadelijk gaan we af naar het circuitpark Sanford, naar Willem van deze. Die staat bij de Renault Clio Cup. Ja. En die cup die gaat zo dadelijk van start op het circuit. Mocht je dat trouwens live willen volgen, zet dan de televisie aan op CFM op kanaal 45. En hou de radio aan op CFM natuurlijk, hoor je ons... Zo is het toch? Ja heel, ja, heel duidelijk. En ze zijn nu bezig met de opwarmronde in de stromende regenluisteraars. Uh, dus dat uh, kan nog veel spektakel. Uh, uh, uh, ja. uh. Veel spektakel teweeg brengen. Dat vind dus ik ook. Spannend. Maar er bereikte bereikt ons ook een, een triest bericht. En de oudere luisteraars onder ons. Die zullen hem ongetwijfeld hebben gekend. Want uh, oud de sportsjournalist Bob Spaak. Chef van Sport in Beeld. De voorganger van Studiosport. Is overleden. Hij werd 93 jaar oud. Spaak deed ook verslaggeving. Beroemd werd zijn commentaar. Toen de Europacup-wedstrijd Feyenoord-Real Madrid uit de hand liep. Na een zware overtreding op Coen -Moulijn. De woorden die hij toesprak. Van Coen beheers jou. Alsjeblieft, jongens, jongens, dit kan toch niet. Die zullen de oudere luisteraars ongetwijfeld nog op het netvlies hebben staan. Spaak begon in 1945 bij de krant. Het vrije volk. Tien jaar later stapte Spaak over naar de Vara Radio, waar hij onder andere zondag Sportjournaal. En tussen start en finish presenteerde. In 1965 werkte hij bij het toen Nieuwe Blad Football International. Een jaar later ging Spaak naar de NTS en werd hij chef van Sport in Beeld. Oké, okay, nou, we horen het al op de achtergrond. Zo gaan ze verstart. De Clio Cup op een uh, nat circuitpark. Zo voort, want het regent uh, behoorlijk buiten. Dus uh, we gaan uh, een hele spectaculaire race meebeleven. En Willem van Dezen is voor ons op het circuit. En over Slippery gesproken. Nou, daar gaat het volgende plaatje over. Die Stalking Hats Slippery People. Als eerste hoor hier de toepasselijke plaat van de uh, Talking Heads en de Slippery People. Want het is behoorlijk glad uh, op Park, Zandvoort. En erachteraan UB40 en de Pretenders. En I've cut you, babe. Nou, we proberen verbinding te krijgen met circuit. Helaas uh, lukt dat niet helemaal. Maar uh, Jaap Koper is er om het een uh, klein beetje bij te houden vanuit de studio, Jaap. Ja, dan uh, doe ik het maar even op deze manier. Uh we zitten wel naar een uh, natte wedstrijd uh, op dit moment te kijken van, uh, van de Clio wedstrijd en ik zag net al bij het uh, uitkomen van uh, de Marlboro bocht of de Renault bocht, ik denk de Renault bocht uh, daar ging een van de wijzenol auto's uh, even dwars en dat schijnt, uh, als ik het goed gezien heb, Sebastian Blekemolen geweest uh, te zijn, en wie er precies nu voorop ligt, dat moet je dat moet je mij ook even niet uh, vragen uh, zo, zo te zien is dat uh, een uh, Harders Plaza auto en dan kom ik maar bij één man uit, dat is Robert van den Berg. Terwijl ik hier nu Max Braams uh, hoog in uh, de bocht ergens uh, weer uh, de baan op ziet schieten. Precies weten waar het uh, gebeurd is, weet ik niet. Uh, maar hij is er wel afgeschoten. Dus uh, Max Braams is, uh, heeft een uit Bij de Tarzan-bocht uh, is hij er uh, geschoten, Maar hij is, uh, kan zijn wegweer uh, weg vervolgen. Dat, dat sowieso. Uh, waar Max Braams precies uh, op dit moment rondrijdt, weet ik niet. Uh, zo te zien heeft... Uh, uh, Niels Langeveld denk ik uh, de kop. En daarachter zitten dan nog uh, een aantal auto's waarvan ik uh, de startnummers niet goed kan waarnemen. Want ja, ik zit tenslotte van een afstand en ik zou er eigenlijk met uh, alles een, uh, op en eraan zou ik moeten weten hoe het zit. Dankjewel Jaap voor deze update. En zo dadelijk veel meer. We houden de race voor je in de gaten. Dat allemaal bij CFM Race Radio. We zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. Een nat Sanford. So en dat betekent ook een nat park Sanford. So en dat betekent weer heel veel spektakel. Dus blijf luisteren. De lekkere muziek op de Zandvoortse Radio. Deze maandagmiddag, tweede... piekse Dag 2011. Je hoorde Johnny H, Jess en de Shatterdreams. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En we gaan nog zo razende over naar het circuitpark Zandvoort. willen we van deze, Want de Clean Cup is inmiddels in volle gang op een nat circuitpark Zandvoort, Willem. Ja, dat klopt allemaal. Rob, de Clio Cup is volle gang hier op het uh, circuitpark Zandvoort. Goedemorgen hebben we ook al een race gehad... Ik wil graag het... Ik doe ja, het even hoor, een bleek hem al uh, die de race is te winnen. En uh, hier achter hoor je net uh, volop het gejuich op de tribune. Uh, dat het gejuich op uh, Max Braams, Max Braams. Niet uh, de in dit veld, zeker niet. Maar de afgelopen drie ronden, uh, dat is een bocht. En hij ging uh, drie keer lang uh, het grint in. Uh. En kwam hij weer langs en hij deed Dat bleef op het Vanaf Vandaar dat het uh, publiek hier achter uh, volop begon te juichen voor onze kleine Max, dames. Maar ja, kijken we even naar de race. Uh, Niels Langeveld, uh, pole position uh, getraind. Ja, dan gaan ze weg voor een of rond. Ja, gaan ze de bandjes warmen. Uh, en onder de natte omstandigheden uh, met deze Niels Langeveld. Uh, die ging achterste voor uh, ergens uh, achter op de het wel de wassel omdat nog niet het hele veld hem voorbij was, uh, zodat hij toch weer uh, zijn uh, startpositie uh, mocht opnemen. Plaat 1 en even terug van en deden keurig aan uh, de leiding nu met een uh, kleine voorsprong Op inmiddels uh, alweer, uh, dat is uh, Christian Frankenhuis. Christian Frankenhuis start vanaf de uh, 22e plaats ja, en door het veld heen uh, aan het gaan. Keurig op jacht naar uh, Vanmorgen werd hij ook al tweede vanaf uh, plaats 22. Nu zie je ziet, uh, inmiddels op plaats 2 uh, weer aangeland. Ja, en uh, die wil gewoon gaan winnen uh, natuurlijk. Christian die kon niet kwalijk uh, hier, omdat hij uh, ook nog in andere kampioenschappen heeft En uh, hij was dit weekend even uh, Belgische zondag die vandaar dat hij achteraan moest starten. Kijken we weer even naar het valt. Het komt voorbij een lange valt. En inmiddels is weer Silla die de tweede plaats heeft ingestikt. De, de derde plaats, uh, Christian Prachter. Kijken we nog even. en Blekemolen. Was goed onderweg deze race. Achter op het spiegel. Ja, Last van de natheid. En... Hij kwam dus uh, niet in het goede spoor, spin achter op het raakte de schuil raakte, kwam weer terug op de baan, maar toch verder naar achter in het geld geworpen. Uh, kijk er nog even, Niels Langeveld, tot nu toe een keurige uh, race aan het rijden, met op de tweede plaatsen China schuur en derde Christian van Kruijt. Oké, okay, behoorlijk wat een spektakel, Willem. Ik heb zelf even een vraag. Wat is nou het verschil tussen de Renault Dutch Clio Cup en uh, de Olympia Cup? De Cup. het zijn in principe de dezelfde auto's, alleen de rijders zijn anders, dat zijn rijders die korter actief zijn in die club. Dus jongens die het voor het eerste of het tweede jaar doen, die geld, voor dit geldt nog het Olympia-klassement. Oké, okay, maar die rijden wel apart. ze rijden niet met elkaar in ja, een wedstrijd. ze rijden in dezelfde, reis, maar dezelfde ja, race. Dezelfde race gewoon, oké. Ze rijden in dezelfde, alleen voor hun is het een ander klassement. Kijk eens aan. Nou, genoeg uh, spektakel vanmiddag op het circuit. Dat betekent dat we zo dadelijk alweer bij je terugkomen, Willem. Dankjewel voor dit moment. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Dat was Willem van deze vanaf het circuit Park Sandvoorts. En daar gaan ze een keer hoor. De Renault Clio's. Dus we houden het voor je in de gaten. Wij van CFM Sandvoorts. Tot aan 5 uur CFM Race Radio. Met nu Walt Cherry. Hier is Play That Funky Music. Het was uh, Wild Sherry op de Zandvoorts Radio met Play That Funky Music. Het is uh, net half drie hoogtijd voor het weerbericht. Wat voor weer kunnen we de komende dagen verwachten worden van Albert-Jan? Ja, nou ja, laten we eerst beginnen met vanmiddag. Want vanmiddag krijgen we met het koude front te maken. En gaan er enkele buien tot stevige buien vallen. En zal voor zover ze niet al gevallen zijn. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De wind draait ...baait uit het zuiden tot zuidwesten en is overland matig en aan zee vrij krachtig, kracht 4 tot 5. En de temperatuur stijgt naar maximaal 20 graden. Vanavond en komende nacht blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. De wind draait naar noordwest en is zwak tot matig van kracht en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen profiteren we weer van hoge druk en daardoor blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Je zal morgen toch maar vrij zijn, hè? Mm -hmm. <laughs> uh, de wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig van kracht en de temperatuur stijgt naar maximaal 18 graden vlak aan zee en naar 19 graden elders in de regio. Woensdag profiteren we ook van een hoge druk en daardoor schijnt geregeld de zon. Op de nadering van een storing neemt in de middag de bewolking toe en later kan er een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. De zuid- tot zuidoostelijke wind waait niet meer dan zwak, windkracht 2 of minder. En de temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 21 tot zelfs 22 graden. En donderdag, last but not least, krijgen we weer met een storing te maken en daardoor heeft de bewolking de overhand en komt het tot enkele buien. Vooral in de middag komt het tot flinke buien en daarbij ook kans op onweer. De wind waait uit het zuiden tot het zuidwesten en is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 20 tot 21 graden. Dat was het weer bij CFM. Straks uiteraard weer meer vanaf Circuit Park voorts. Na het volgende plaatje gaan we snel weer over naar Willem van Dessen. En hij is bij de Clio Cup wateromspant. Want het is daar spik... spik... spik... spekje mat. Ja, <tijdacht> ja. <tijd> zo iets ja. <tijd> dat was Earth, Fire met Letters Us CFM ZFM, Race Radio, Pit Report. Report. Laten ons maar lekker glijden door het circuitpark. Zo hebben we het over de Clio Cup. Willem van Dezen, hoe is ze daar? Ja, de Clio Cup. Uh, Clio Cup uh, zou dadelijk als uh, over start en finish komen. en dan uh, Met name uh, degene die zien is er is, ze daar ook van. Die gaat uh, de laatste ronde Dat is de leider in de wedstrijd, uh, Niels Langeveld. Met op de tweede plaats is dat nog steeds Silla uh, of wordt flink aangedrongen achter haar uh, door uh, Christian Frankenhuis. Maar uh, Sila staat nog steeds, ja, hoe kan je het zeggen, van een uh, meid-mannetje. <laughs> maar goed, <laughs> de, dat is de strijd om de eerste drie uh, plaatsen. Dan kijken we nog even verder terug in het veld en uh, kijken wat doen... Uh, onze plaatsgenoten, nou in dit geval uh, is dat alle Kalf. Allak uh, gewoon op de 14e plaats is uh, rondelang in gevecht uh, uh, om de 6e plaats. En uh, is met uh, Reinier de Punder en met de Griek Faristoteles. Uh, Inmiddels uh, Allak daar een uh, 5e plaats uh, opgehut. En uh, Reinier de Punder. waar hij mee in gevecht was, ja, die krijgt nog uh, een drijfstroep. En op die ook, uh, waarvoor weet ik niet dat hij, dat hij het zo niet gedaan heeft. Wat niet mag, is dus die moet zo nog ingevallen. Maar dat wordt uiteraard lastig, want we gaan nu de laatste rol nemen. Dus ja, sowieso. Plaat 5 voor alle, Allafters, half 11. Plaat 1 voor het midden- en Dat kunnen we ook een beetje als zo'n groot succes omschrijven. Het Nederlandse volk, zoals hij, maar hij is ook dit voor het team van Dillon-Koster En Willem, ligt het veld een beetje dicht bij elkaar? Uh, nou, dus er zijn met groepjes uh, die uh, onderling uh, Flink aan het tegen zijn, Wat niet dicht bij elkaar ligt, dat is, niet, uh, ook, die, die is de dan met name Nieuws Ja, die van ja. Uh, Nooit uh, zeggen dat de uh, weer schiet ervoor dat huis uitgekocht is, of oh, waar zit het ook alweer? Maar ik ja, je eigenlijk van start tot uh, finish light. Nou, uh, moet hij nog een half rondje rijden om aan de finish te komen? Maar ik ga ervan uit dat hij dat ook uh, goed beter komt brengen dan de winning binnenhoudt. De strijd om uh, twee is er nog en de strijd om uh, sturen en zo. Vijf is ook nog uh, volop aanwezig. Het is inmiddels wel uh, Christian van der Houdt die uh, toch Siela uh, Verschoen heeft uh, weten te, te verschalken. Christian is op een uh, tweede plaats, maar het gaat naar uh, de leider. Uh, lange weg is uh, eenvoudig weg te vroegen. Ik heb hem in een uh, prima prestatie om uh, straks op plaats 22 en dan uh, als tweede uh, over de vingers gaan poetje uh, af. Uh. Derde dus Siela uh, Verschoen. De vierde is het uh, Melvin in de grote en vijfde inmiddels alle gevallen. Oké, okay, dat uh, wat uh, betreft De Clio Cup, uh, Willem van deze Dankjewel en uh, we komen straks Weer bij je terug voor het vervolg van de Races op het uh, Park, Zandvoort Dag Willem Oké, okay, tot Hoi Luizens met Stanley the Welshals, CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, Charles verreden op circuit Park Salfords, de Renault Clio Cup en de uitslag daarvan die horen van Willem van Dinsen, Willem? Ja, uh, mooi overwinnen, natuurlijk uh, nieuws Langenhals. Uh. Die uh, van start tot finish vanuit heeft. Het zag eigenlijk niet eruit voor hem in de opwarmronde toen hij achter zijn voren ging. Maar ja, dat kan je beter in zo'n ronde doen dan, dan uh, tijdens de race. Iets wat uh, de winnaar van uh, vanmorgen, Sebastian Bleijden, maar wel bij in de reis en daarmee uh, zijn reis vergooien. Uh, tweede Christian uh, Frank uh, derde China laten verschillen. Ja. gewoon uh, een miljoen race, uh, drie uh, en podium met meer uh, als vanmorgen. het dat zien uh, we al een hele weekend uh, dat we met Formule Port en Road 3 wedstrijden Er gaat drie verschillende podia's en uh, dat laat alleen maar zien hoe competitief uh, de autosport in Nederland is. Uh, hier op het circuit gaan we zo verder met de supercars, uh, de Franse, uh, ja, soort -car auto's. Uh, die hebben we ook al twee keer in de natie gezien. Die gaan we nu voor de derde keer dus zien en, uh, ook die uh, ja voor spektakel alleen. en daarna krijgen we dan het uh, hoofdstuk uh, hier van uh, de zo'n sport Foto uh, hier. Oké okay, Willem, dankjewel. en uh, ja Jaap Kopen die sprak nog met de nieuws langeveld en daar gaan we nu naar luisteren tijdens uh, de DTM was hij aandachtig toeschouwer. Toen had hij ook net uh, gereden op het uh, circuit van Assen. En uh, nu zijn er de Pinks uh, uh, Niels, wat is er nu van, uh, van gegaan uh, tot zover? Nou, als je kijkt naar, uh, naar begin uh, van dit jaar. Dan zijn we een nieuw project gestart uh, binnen Surity Racing Team. En dan, uh, ja, dan, dan is het afwachten. We zijn natuurlijk vorig jaar enorm succesvol geweest in de Suzuki Swift Cup. En dan dit jaar dat nieuwe project. Ja, dan, uh, dan, uh, ja, dat, dat is nieuw natuurlijk. Maar dat... Ja, dat moet zich afwachten van uh, hoe dat gaat verlopen natuurlijk. En tot op heden kan ik zeggen dat dat uh, absoluut niet verkeerd is verlopen. Sterker nog, we zitten gewoon al in de voorste gelederen. En dan kan ik aangeven dat ik met Paas eigenlijk een P2 uh, kwalificeerde. Ja, waar ik zelf enorm verrast door werd. Maar uh, ja, de rest natuurlijk ook in de klas. Je moet uh, niet vergeten dat je natuurlijk uh, race tegen onder andere de Goodalls Verschuur. Uh, de de, de, bleke molens, hè, de Vier ex-kampioenen geloof ik. Een uh, regerend kampioen. Ja, en daar sta je dan voor. Ja, dan denk je van hé, hey, ik kan ook in deze klasse wat betekenen gelijk al dit jaar. En dan, ja, dan wordt het vertrouwen groter. Dan zijn we ook nog helemaal niet goed met de setup. Die we ook nog gaandeweg moeten veranderen. Omdat het een nieuwe auto is natuurlijk. Nou, dan zie je dat je naar Assen gaat, waar, uh, waar ik nog nooit met de Clio heb gereden. En ik een, uh, een kwalificatie kwalificatierij, waar ik uh, zelfs een Christian Franckenhout ex-GT4-kampioen op 16e voorblijf. Nou, dus, ik bedoel de eerste twee weken een, een, een, een P2 in de kwali en een P1. en Dan merk je dat het team nog heel veel moet leren voor de races. En ik uh, ook nog veel moet leren van, uh, van wat de Clio precies kan uitremmen. Het is toch anders dan een Suzuki. He, om een voorbeeld te nemen, een heeft ABS, een Clio niet. Ja, dan, moet je, toch, dan mag je je niet verremmen. want dan, dan gaat het fout bij een, bij een Clio. En um, daar zijn we inmiddels wel in geslaagd. We hebben wat, uh, wat, wat, wat foute strategiekeuzes gemaakt. Wat betreft uh, het bandenverhaal, dat we maar vier banden in het weekend uh, krijgen. He, en uh, daarbij maak ik ook nog eens een enorme fout in assen, waar ik iets te optimistisch was. Ja, goed, dan, uh, dan sta je er nog niet heel goed voor in het kampioenschap. Maar ik denk wel. Als we nu de races hebben, dan kijk ik naar de vrije training gisteren, dan zitten we er weer goed bij. Weer met twee keer tweede, nou oké, okay, dat zijn vrije trainingen. En uh, ja, als uh, iedereen die nu luistert uh, naar vandaag kijkt, dan kijken ze omhoog en dan zien ze dat het regent. Ja, dat is even nieuw voor mij en dat wordt een hele ervaring straks. En uh, we gaan kijken wat ik er daarvan maak. Ja, regen, dat is eigenlijk mijn vraag. Heb je daar al uh, gerijden in de Clio, met een test of dergelijke, of nog niet? Ik heb één uh, keer uh, een ochtend uh, getraind. Daar wilden we uiteraard gewoon droog weer, omdat het nieuw voor ons is. Maar toen hadden we de pech dat het regende. Uh, ja, dat uh, moet... Uh, daar zaten we op zich. Ja, het was voor mij nieuw. Ik had twintig rondjes in die auto gereden. En dan uh, moet, je, moet je in de regen. Ja, dat is even nieuw. En dat, dat is enorm wennen. Ja, dat is, dat is met de Clio. Ik neem aan dat je in je jaren in de Zwift Cup wel op uh, regen gereden hebt. En hoe ging dat toen? Nou, kijk, het mooie is dat mijn achtergrond is eigenlijk een beetje rally gerelateerd is uh, ja, ik ben wel erg van het overstuur en, uh, Te veel overstuur is natuurlijk niet goed, maar ik kan me nog goed herinneren mijn eerste jaar in de Suzuki circuit was pas 2008 en voor degenen die de enorme fan zijn die weten dat het toen sneeuwde, natte sneeuw en uh, ja dan wordt het echt tricky en Link en dan komen al die ervaringen boven die je in de rallywereld op hebt gedaan ja, dat resulteerde toen in de derde plaats. Dus wat dat er gaat, uh, moet ik er normaal gesproken wel mee over weggaan. Maar de Clio is een totaal andere auto waar je uh, echt, echt, echt op moet passen met de tractie. Er zit een sper in Hij heeft 210 pk, dus net iets te veel gas. zorgt voor over ondersturen. En dat betekent dus dat je van je gas af moet. Nou ja, dat is dodelijk voor een snel rondje. Uh, maar ik heb ook zoiets van uh, natte sneeuw, uh, rally en dan denk ik ook van als jij uh, zeg maar op deze regenachtige zaterdagochtend, hè, want dat is het moment dat we hier uh, praten en je trekt de gordijnen open en dan denk je, wow! Nou ja, normaal gesproken zou je dat wel denken inderdaad, dat, uh, dat heb ik uh, normaal gesproken ook wel, maar... Ja, als rallyrijder heb ik nu liever droog. Vooral omdat we gewoon ontzettend hard gaan op het droog. En vandaag wilde ik gewoon wederom laten zien. Ja, wie we als certainty zijnde zijn. En dat wij gewoon kunnen concurreren met een verschuur en met een blekenmoord. En al die ervaren rotten. Dat wij er gewoon ook bij staan. 100% van overtuigd. Als je gisteren ook kijkt naar de vrije training. En uh, ja, dan, dan zeg ik eigenlijk wel van, ja, nou oké, okay, dan regen is nieuw. Dat weet ik niet hoe ik daarvoor sta. In het droog weet ik dat een stukje beter. Dan weet ik gewoon dat als ze uh, een kwalificatie beginnen, kan het alleen maar aan mij liggen. Want de auto is goed. En met regen, ja, hè, die, die, die andere mannen, Verschuur bleken wel normaal, die hebben gewoon veel meer ervaring. Dus die hebben ook veel vaker in het nat uh, ondervonden van wat voor afstelling je moet zoeken. Dus wat dat dan gaat, uh, ja, is het voor ons nog even zoeken. Dus wat ik eigenlijk liever droog gehad. ZANG Moment zeggen en schrijven, want dat, dat ja, het is zaterdag. Als we dit gesprek voeren, uh, een beetje druppelig en grijs weer. Uh, dit is uh, ja, het weekend waarin je toch weer een stap wil zetten om uh, ja mee te, mee te doen of mee te kijken voor het kampioenschap. Of, of speelt dat niet bij jou? Ja, nou, kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, dit uh, dat speelt. Natuurlijk hou ik dat wel in mijn achterhoofd. Maar ik weet ook al met de pech die we hebben gehad. en de fouten die ik zelf heb gemaakt. dat dat lastig wordt. Dus je zal echt heel goed moeten scoren. Maar uh, ik rijd wel altijd om te winnen. Ja. Uh, is zo'n man als Dylan Koster. Uh, wat voor rol speelt hij bij jou dan zeg maar? Hij is oudrijder. en uh, hij kijkt ook uh, natuurlijk. Uh, wie hij in zijn ploeg uh, haalt. Nou om uh, Dylan als voorbeeld te nemen. is hij natuurlijk een enorm uh, goede man in de regen. Echt een enorme regenrijder. Dus wat dat er gaat, uh, ja, uh, heb ik daar ook wel wat aan natuurlijk. En uh, ja, dat ik ook wel in voorgaande jaar in de Swift Cup en zo. Dat hij toch al dingen zei van let daar en daar op en uh, daar en daar moet je rijden. Maar ja, eigenlijk is Dylan degene die gewoon iedereen bij elkaar heeft gebracht. En nou, als je hier om je heen kijkt, je staat hier nu in een hospitality tent. Dan moet je maar eens kijken wat hij allemaal groot heeft gemaakt als Surrey die tot nu toe. Dat is natuurlijk verschrikkelijk mooi en prachtig. En daarbij de resultaten die we tot nu toe boeken in de Swift Cup en in de Clio's, ja... Alleen maar hulde aan Dylan. Heeft hij ook, ja, je zegt het al, heeft hij ook gevoel uh, voor, voor mensen op de goede plekken neer te zetten? Ja, absoluut. Uh, het is iemand uh, die, die, die, die heel erg luistert naar mensen en uh, heel erg, uh, nou, dan kom je weer op het punt van uh, luisteren naar mensen, maar dan ook echt aannemen van mensen. Ja, dat, dat daar is Dylan wel echt een kei in. Hij luistert naar, uh, hij weet naar welke mensen die moet luisteren en naar welke mensen niet. Ja, en dat, uh, nou, dan zie je dat wat daar wel naar komt. En nou was het ook zo, hè? als we dan toch nog even kijken naar het verleden. Je had nog wel eens een beetje de neiging om nog wel eens een beetje over uh, die edge uh, te gaan. Om het maar zoals uh, de Engelsen zeiden. En dat begint steeds minder te worden. Je gaat steeds preciezer rijden. En, en is dat ook uh, zeg maar wat, je, wat je hebt ongepikt? Het luisteren? Ja, ja ik, uh, ik zeg altijd maar je kan niet alleen opgevoed worden door je ouders. Want op een gegeven moment word je er moe van en ja, dan luister je helemaal niet meer. <laughs> En uh, dan zijn er andere mensen die, jou, die boos op jou moeten worden en zeggen: Van nu is het afgelopen met je eigenwijs. Ik, ik zeg ook weer niet dat je niet eigenwijs moet zijn, dat moet je juist ook weer wel. Maar het is een combinatie van de juiste mensen die je op de juiste momenten tegenkomt in je leven en die je daarop aanspreken. En dat is eigenlijk uh, nu precies wat er gebeurt. Dus uh, wat dat er gaat, uh, zit dat wel goed. Hm? Kijken we nog even naar Clio. Over het algemeen hebben we. Een lange race van drie kwartier en twaalf rondjes. Dit weekend is geloof ik al één keer, twee keer twaalf ronden. Vind je dat uh, vervelend? Um, ja, ik vind het verhaal reverse start kit, vind ik dramatisch. Echt om daar kort over te zijn, ik ben het er totaal niet mee eens. En... Um... Ik snap ook niet wie het, wie het ooit verzonnen heeft. En vooral niet waarom die het verzonnen heeft. He, ze zeggen dan, ja, om het spannend te maken. Maar dan krijg je dus het verhaal dat je in de eerste race een reverse hebt. Oké. Okay. Dus stel je traint Pol, dan mag je als achtste starten. Dan heb je normaal als eerste wat je zegt, die 40 minuten race. Dan heb je dus langer, want 12 rondjes is ongeveer 25 minuten. heb je dus langer om mensen in te halen. Maar dit weekend is dat dus ook niet het geval. Omdat ze daar van die 40 minuten 12 rondjes hebben gemaakt. Dus je start als achtste. Onmogelijk om van een achtste plek naar voren te rijden. Onmogelijk. En dan de tweede race, weer van Pol, wat je gekwalificeerd nou, ik, hebt. Uh, ik, ik kan er met mijn penny bij. Ik vind als een klas als dit, een grote mannenklasse, dan moet gewoon de beste uh, die, die in de kwalificaties vooraan rijden. Nou, je, je volgt het dan, wat wou je zeggen? En dan de uitslag van race 1 voor race 2 gebruiken. Duid, duidelijk verhaal. Uh, je volgt met je mening heel duidelijk ook uh, zeg maar de grote Nestor in deze Renault Clio klasse. Michel Bleekmode. Die zei ook van: Rad voor Fortuin bij uh, wat was het, de, de, de BW130i. Uh, dat is allemaal niks. Uh, reverse weer. het is allemaal leukmakerij. Maar uh, jij volgt uh, daarin uh, heel duidelijk uh, zijn mening. Ja. Ja, ik bedoel, je bent het niet altijd met elkaar omheen, dus nee, nee. maar dit is, gewoon, dit is niet de mening die ik van, uh, van Blekenmolen deel. Dit is gewoon mijn mening in principe. En, uh, goed, uh, je bent wel in goed gezelschap. Ja, ja. ja met, het draaien op de baan misschien iets minder, maar daarbuiten is het wel weer uh, een stuk beter. Ja, nou ja, we, gaan, we hebben hier lang zat opgehouden, vind ik. Het rijden, want jij moet je voorbereiden op de kwalificaties, we wensen je succes en we hopen je te zien later in het weekend in het mediacentrum. Dat houdt in dat je bij de eerste drie geëindigd bent. Ja, nou, ik, ik ga mijn best doen. Ik, ik hoop er wat van te maken in de regen. Nou, de eerste drie, dat is zeker gelukt, hè Albert jan Ja, zeker. Dat is, hem. Hij is uh, keurig, uh, keurig finish. Keurige eerste geworden, hè, van Just. de race. En de Renault het... Clear Cup, daar hebben we het dan over. Nou, is... Zo meteen veel meer race radio bij CFM na drie uur. Graag tot zo. Tot zover. Het ritme van CFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van drie uur.